In Noord-Holland, door een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen de Avritzaandijk en Permanent Noord, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Twee reishokken zijn er dicht. En het is wat langzamer rijden op de N207, hoofddorp richting Zandvoort. De vertraging zo'n 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM ZFM lunchroom dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 1 en 3 uur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 Lacht 24 uur per dag Dit is EFM Metaf van de Week door Hans Wassenaar.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 Dit was Direct met Soldier On. Wij gaan door met Davine Michel met Duur te Lang.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 Duetela De Westkust lacht 24 uur per dag Dit is Zegeren FM Ahora que te fuiste, Leos, es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos para que vuelvas a mí. Is de liefde gebleven, het heeft ons niet meegezeten. Ik zou het willen vergeten, ook al kan dat niet. Dat, niet, dat niet Dime que ser que el tiempo se nos va Ya no lo pienses más, vivamos el momento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 Ik sta voor je klaar 24-7. Alles wat ik heb zal ik aan je geven. Als ik de luna, ben Als ik Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat fantastisch zijn. Altijd samen gebleven. Dit was Rolf Zadziens met Komo Toe. Alle middelbare scholen gaan 2 juni weer open voor leerlingen, zegt premier Mark Rutte. Daar denkt het Kennemeliseum in Overveen anders over. Rector Peter de Zoete zegt dat scholen geen circusact wil uithalen... vanwege de coronamaatregelen voor de zes resterende lesdagen die de leerlingen nog hebben.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 De Zoete vindt dat het ministerie niet van het onderwijs uit is gegaan bij de beslissing om de scholen onder corona weer te openen. Hij meent dat andere scholen met circusact en domme dingen bezig zijn om scholen corona te maken. Maar we mogen nu maar negen leerlingen tegelijk in een klaslokaal hebben vanwege de anderhalve meter maatregel. Dat heeft het ministerie niet goed over nagedacht.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 returns today Where I'm from the kingdom's trembling, where I'm from they've lost the way Sing it like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 You're gone, I'm my love for you. Dat waren achter en volgens Milo met The Kingdom en Johnny Logan, u herkent hem nog wel, hè. Ho Me Now van de Songfestival. En we gaan door met James Brown, Sex Machine. Mijn nummer 1 heet uit 1995. Het busje komt zo. Van Heuleboer. De aanvankelijke bezetting van Heuleboer bestond uit Gerard Oosterlaar en Bas van de Toorn. In 2019 werd de formatie uitgebreid met Hans Nieuwenhuis. Gerard Oosterlaar schreef meestal de teksten, en Bas van der Toorn en Hans Nieuwenhuis componeerden de muziek.